Drie uur. Dit is Radio 1. Dieter de Graaf. En ja, de renners zijn nog wel zo'n drie uur onderweg hoor in deze etappe van de Ronde van Frankrijk. In de Radio Tour blijven ze natuurlijk volgen na het nieuws van drie uur met Mark Visser. Koning Albert van België houdt om zes uur een belangrijke televisietoespraak. Over de inhoud wordt de hele middag al gesproken door het Belgische kabinet. Officieel is er niets bekendgemaakt over een eventuele troonsafstand... maar in verschillende Belgische media wordt er zonder meer... over een op handen zijnde troonswisseling gesproken. Albert is de zesde koning der Belgen, de officiële titel van een Belgische vorst. Hij is getrouwd met de Italiaanse prinses Paola, met wie hij drie kinderen heeft. De 53-jarige prins Philippe is de troonopvolger. Zometeen meer in Radio Tour de France. In Egypte houdt de legertop spoedoverleg met oppositieleider El Baradei en legerleider Sisi. Het leger wil dat Morsi opstapt. Om vijf uur loopt een ultimatum af en het is onduidelijk wat er gebeurt als Morsi daar geen gehoor aan geeft. Volgens de Egyptische krant Al-Ahram zal het leger ingrijpen als de president aanblijft. Maar de legerleiding spreekt dat vooralsnog tegen. Het leger heeft inmiddels de gebouwen van de staatstelevisie met panzerwagens omsingeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte. Wie toch in Egypte moet zijn, wordt aangeraden om zich zo onopvallend mogelijk te gedragen. En de aanwijzingen van de politie en het leger op te volgen. De Italiaanse treinfabrikant Ansaldo Breda kreeg de rapporten over de VIRA niet. Dat heeft de kantonrechter in Utrecht bepaald. Ansaldo Breda was naar de rechter gestapt omdat de NS de fabrikant geen inzage wilde geven in de rapporten waarin de problemen met de VIRA worden beschreven. Volgens de NS waren de rapporten alleen bedoeld voor intern gebruik. Voor de Belgen is het vierde dossier gesloten. De Belgische spoorwegen willen zo snel mogelijk hun geld terug. De NS wil nog niet reageren op de uitspraak. Het bedrijf wil de motivering van de rechtbank afwachten. En die komt later deze week. De ziekenhuizen in Amsterdam gaan de politie en gemeente helpen... om de criminaliteit in de stad te bestrijden. Als geweldslachtoffers op de eerste hulp komen... vragen de ziekenhuismedewerkers meteen waar en hoe laat iemand is toegetakeld. Volgens de gemeente kan het geweld in Amsterdam zo beter worden aangepakt. Persoonlijke gegevens van het slachtoffer worden niet aan de politie gegeven... alleen informatie over bijvoorbeeld de mishandeling zelf. De politie kan zo zien op welke plek er extra gesurveilleerd moet worden. Het is een proef van drie jaar die in september begint. Tot besluit het weer op de meeste plaatsen wordt het droog en soms breekt de zon even door. Het is 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag schijnt de zon geregeld. Een enkele bui blijft mogelijk, maar het droge weer overheerst. En de temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. En hoe is het met de verkeersinformatie René Passet? Met een paar files op de A12 Utrecht Den Haag bij Nieuwebrug 3 kilometer. Een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europort. Hij staat bij Rotterdam Charloes. Er staat 2 kilometer file achter, want de rechter rijst ook eens even dicht. Aan de noordkant van Rotterdam ook file op de A20 vanuit Gouda. Tussen het plein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. De laatste file staat op de A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer.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 Goedemiddag, een lastige en lange etappe vandaag in de Ronde van Frankrijk over 228 kilometer naar Marseille. Ze zijn net over de helft. Rio Heeft het peloton even rustig kunnen eten of gingen ze in vliegende vaart voorbij de ravitaillering? Ze deden het rustig, Dionne. Voorsprong nu 9 minuten en 5 seconden. Zometeen komen ze bij de 100 kilometer. 100 kilometer nog dan tot de finish in Marseille. En ze deden het uitstekend rustig, zelfs zodat er geen incidenten waren. Incidenten zoals we die eerder hebben gezien bij die valpartij van Nicky Terpstra. Tom Lezer die toen een etensakje pakte. De discussie tussen beide heren daarna. Lezer wilde geen excuses maken dat die vonden Terpstra de fout maakte, maar dat was allemaal op Corsica. Nu deze het rustig gaan. gelukkig maar, zodat het hele peloton... nu langzamerhand weer kan beginnen aan de achtervolging. Dan nou gaan we naar België, want daar komt een opmerkelijk bericht vandaan. Hebt u in deze uitzending al kunnen horen. Koning Albert zal om zes uur vanavond een televisietoespraak houden. Correspondent Tijn Sade, goedemiddag. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat is wel vrijwel zeker nu. Hij sprak eerder vandaag al met het kernkabinet van uh, premier Elio Di Rupo. Hij gaat dus zeer waarschijnlijk uh, om zes uur op vier grote tv-stations en op radiostations uh, de troonsopvolging uh, bekendmaken. Zijn abdicatie dus. En dat zou dan allemaal mogelijk gaan plaatsvinden op de Belgische Nationale Feestdag. En dat is al vrij snel, dat is op uh, 1, 21 juli, als ik me niet vergis. Nee, ja, 21 juli. Was dit zat dit een beetje in in de planning, of komt dit ja, echt als al... een grote verrassing? Nou, eigenlijk was er de laatste maanden heel veel speculatie. Toen werd het weer eigenlijk een beetje rustig. Nou, zou die het dan toch nog gaan uitstellen. Maar een echte verrassing is het dus niet. Wel dat het ineens zo snel gaat. Maar koning Albert is 80, hij is moe. Zijn zoon Philippe die staat te trappelen met zijn vrouw Mathilde. Ook een goede vriendin trouwens van, uh, uh, uh, uh, van Maxima. Uh, hij is 20 jaar koning geweest. Hè? Sinds 1993, uh, na de dood van zijn broer Boudewijn. Die kinderloos bleef. Hij heeft negen kabinetten overleefd. En uh, wat er misschien een extra duwtje heeft gegeven. is dat de laatste weken. Uh, toch weer veel uh, schandalen waren. rond zijn uh, onechtelijke dochter. Uh, dat is Delphine Boel, Een kunstenaresse. Uh, zij uh, kwam in de krant met allerlei interviews. Zij wil erkend worden als dochter. En dat uh, doet Albert uh, niet, koning Albert. Kan zijn dat dat een extra zetje heeft gegeven. Maar het lag toch wel in de lijn der verwachtingen. dat dit snel zou gaan gebeuren. Ja, maar misschien is dat inderdaad de reden dat het zo snel gaat. Want ze hebben maar twee weken om, om, om van alles te regelen. Daar hadden we in Nederland wat langer de tijd voor. Ja, maar ik zeg wel net, uh, die 21 juli, uh, dat is speculatie ook. Ja. Hè? Het zou inderdaad kunnen, hoor. maar dat, dat, daar ging men altijd van uit. Van, nou, dan zal hij het misschien in maart, april bekendmaken en heeft men de tijd om die nationale feestdag aan te grijpen. Maar wat je zegt, het is wat uh, kort dag. Het zou kunnen dus dat dat naar, uh, ja, over de zomer heen getild wordt. Maar laten we gewoon even afwachten om zes uur de toespraak. Dankjewel, Tijn Sade. Dan gaan we naar Londen, naar Marcella Mesker. We zijn benieuwd hoe het met Juan Martín Del Potro gaat. Hij heeft de eerste set gewonnen tegen David Ferrer. En nu? Nu gaat het op service gelijk. 2-1 voor David Ferrer. Uh... Maar ik vind het toch wel hoor, hoe Del Potro niet helemaal 100 hoe hij hier uh, makkelijk staat te tennissen, nauwelijks fouten maakt. Uh, die geweldige vuurkracht in zijn slagen. En daarmee uh, Ferrer naar alle hoeken stuurt. Spanjaard serveert niet heel goed. Eerste service weinig in. Dat moet beter. Wil hij deze wedstrijd nog keren. Dan heeft hij misschien ergens een kansje om er nog in te komen. We zullen zien. Het gaat uh, gelijk op. Hier alweer een ace van Del Potro. Begint zijn eigen service game goed. Maar op die andere baan, daar is het heel erg spannend... Baan alleen Djokovic tegen Berdych. Uh, het is een tiebreak in de eerste set. Geen service breaks Djokovic misschien ietsjes beter, maar heeft niet kunnen breken. Het staat daar in de tiebreak 1 gelijk. Dus daar spant het erom wie de eerste set gaat winnen. Waarbij Ferrer Del potro voorlopig is er eentje die uh, dicteert en dat is de Argentijn. De toeren. Passez vos à l'écoute de Radio Tour de France. Op okay. 1. smoke to I'd like this, Caro Emerald. 100 keer door de Frans Het debuut van Jeroen Bleilevens 1995. Jeroen, die uh, rijdt vijf meter voor me uit. Jeroen, stop even! Jeroen, stop even! Uh, ja, voorhand hebben we ook wel een beetje spannend geweest... of ik wel of niet zou rijden. Omdat ik aan uh, einde contract was. En Kees wilde dat ik voor de Tour... Uh, of Kees Priem wilde graag dat ik voor de Tour uh, zou tekenen. Maar goed, ik wist natuurlijk zelf ook wel, mocht ik goede uitslagen rijden in de Tour, dat mijn marktwaarde wel een stuk hoger zou zijn. En op dat moment waren er al interesses van andere ploegen. Dus ik had er niet zo'n haast natuurlijk om te tekenen. Je weet ook niet natuurlijk hoe, hoe hoog en hoe hard Kees wil spelen. Alleen, dus op het laatste moment is Kees toch over stad gegaan. Zonder een contract getekend te hebben ben ik afgereisd naar zijn toer. De TVM kwam binnen in 1.1756. zijn daarmee 1 minuut en 50 seconden langzamer. De plooien worden gladgestreken en Blijlevens vertrekt richting Saint-Brieuc voor zijn eerste tour. Jean-Paul van Poppel is net afgezwaaid... en dus is Blijlevens de Nederlandse sprinter die het moet gaan doen. Maar het begin is zwaar. Twee lange en lastige ritten door Bretagne... en dan een ploegend tijdrit van maar liefst 67 kilometer. Ik ben net op tijd binnen kunnen komen... De ploegmaten waren boos op mij. Op 10 kilometer jaar werd ik al gelost. En, uh, ja, de ploeg moest wachten op mij. Nou, 25 kilometer later werd ik weer gelost. Hebben ze weer op mij moeten wachten. En, uh, later uh, ja, toen heb ik het laatste gedeelte van de ploegentijd alleen gereden. Skibbe, uh, Nijdam, Rob Harmeling, uh, Reddant, Maarten de Bakker. Allemaal renners die vroeger nog 100 kilometer ploegentijdrit hebben gereden bij de, bij de amateurs. Ja, dat was, zou hun hoogtepunt worden eigenlijk van de Tour. En, uh, ja, toen moesten ze al uh, wachten na 10 kilometer, dus daar waren ze niet zo blij mee. Het is inderdaad draaien en keren hier in die lange, brede straten van Duinkerken. Waar dat maar goed, Blijlevens redt het de eerste dagen en stelt zich al in rit 4. Daarin wordt hij tiende. En dan komt de vijfde etappe. Naar Duinkerken met een primeur voor Blijlevens. 1995 was net eigenlijk het jaar dat uh, de elf kwam. En dus uh, elf tandjes achter. Ja, ik had nog nooit op de 11 gereden, dus ik ging van start met een 12. Op het begin van de rit een wiel gewisseld, dat ik toch ook met de 11 zou kunnen rijden. Het was een hele vlakke etappe. Een snelle finale. De ploeg reed voor mij. Jel Nijdam zette mij net voor de laatste kilometer af. Ik kwam een beetje achterop te zitten net voor de laatste kilometer. Toen zag ik Abdul rijden. Ik denk, ja, dat is een renner die altijd gaat sprinten. Die kan voor mij mooi de sprint aantrekken. Dus ik ben het wiel van Abdo gezeten. Nou, die ging uh, de sprint vrij vroeg aan. Dus dat was een goede lead-out van mij. Zien we erbij. En dan komt hij, Abdo Shaparov. Die gaat daar uh, voorbij. Chipolini, het wordt het gevecht tussen Abdo Shaparov en... Uh, en uh, nee, nee, het wordt Jeroen Blainemens. Of niet? Het wordt Jeroen Blainemens. Het wordt Jeroen Blainemens. Voor Svorada. Dat is kleine jongen vanaf uh, 6, 7 jaar altijd toe de Frans gekeken. Uh, ja, Dan zie je vanaf buitenaf dat gaat natuurlijk. In. Je ziet veel renners op een podium staan. En ik ben zelf op middelpunt uh, dat daar staat. Het is dus wel een beetje moeilijk te bevatten op dat moment. En Ik denk dat je weinig weinig meekrijgt uh, van zo'n moment. Het glijdt een beetje langs je heen. Ja, het gaat zo snel en uh, iedereen wil wat van je. Ja, je komt over, als eerste over de finish en er staan een hoop uh, journalisten en die lopen mee en ze willen interview hebben. Uh, je moet naar het podium, dopencontrole, persconferentie. Ja, dan ga je naar je hotel toe en dan uh, zie je daar voor het eerst eigenlijk je ploegmaten in uh, de begeleiding. Maar ja, dan is het al uh, tegen acht uur s'avonds. dan ja, moet eigenlijk al wel die knop om uh, voor een dag laat natuurlijk. Hè. dus Je bent in een keer een bekend, bekende wielrenner uh, geworden. Dus ja, iedereen komt uh, je feliciteren. Iedereen in Peloton, ook uh, grote renners ja, waar je nooit mee gesproken hebt, die komen, uh, komen je feliciteren. Uh, ik weet nu wel, Skibby die... Uh, die vonden het wel mooi en die ging die een beetje om me heen en uh, ja, een beetje als een vaderfiguur. <laughs> die stelde je ja, aan iedereen voor? Of dit is hem nou? Of... <laughs> ja zo'n beetje ja. Die vond het wel mooi. En, uh, ja Skippy was natuurlijk wel een, uh, een mooie vent. En, een zo beetje clownesk. Een beetje clownesk, maar ook wel, uh, hij was ook wel trots. En uh, Jesper ja, 3 deed ook heel veel van mij in, uh, in de wedstrijd. Dus het was ook een beetje zijn overwinning. Vandaag Nederlandse zegen <laughs> jonge talent 23 oud. Jeroen! Ja, hij is echt fantastisch. Langste rit. Ik heb van een week een hoop kritiek gehad. Mij hoor je niks meer zeggen, hoor. Ik, denk dat ik... ik kan bijna niks meer zeggen. Ik denk dat ik nu al weggepoetst heb, dat ik nu wel... Uh... Dat hij nog wel iets bent natuurlijk. Jeroen Wielaard en Jeroen Blijlevens. Allebei hijgend. In 1995 was dat. We gaan naar Wimbledon. Daar worden de kwartfinales bij de mannen gespeeld. En die Murray komt later vandaag nog in actie. We hebben al gehoord dat Juan Martín del Potro met blessure de eerste set van David Ferrer heeft gewonnen. Maar hoe gaat het bij Djokovic tegen Berdig? Marcella Meskar. Ja, de eerste set is daar afgelopen op kort number 1. 7-6, een tiebreak dus voor Djokovic die ja, heel veel moeite had hoor met Berdych in de eerste set. Geen breaks. Ook in die tiebreak ging het gelijk op. De eerste mini-break was zelfs voor Berdych. Het werd 4-3 voor de Tsjech. Maar ja, dan is de kampioen, de nummer 1, Djokovic er was de kippen bij om meteen weer dat puntje terug te breken. 4 gelijk. En van daaruit 5 gelijk en 7-5. Twee fouten van Berdych die dan toch die spanning niet aan kan. En Djokovic die fouten afdwingt. Dus eerste set in een tiebreak naar Novak Djokovic. En ondertussen op het centerkort gaat het gelijk op. Drie gelijk, tweede set. Eerste set dus Del Potro met 6-2. Um, Ferrer stond in die vorige service game in de problemen. 0-30. Beetje gelukkig die game nog naar binnen gehaald. En uh, ja, moet zien bij te blijven in deze tweede set. En kijken of die ergens een gaatje kan vinden om de wedstrijd te kantelen. 40-15 nu voor Ferrer. Dus uh, op weg naar de 4-3 in de tweede set. Radio Tour de France. For fears Uit 1985, Everybody Wants to Rule the World. Wilrenser Marianne Vos heeft in de Giro Rosa haar tweede etappe op rij gewonnen. De Amerikaanse Evelyn Stevens haar tweede voor Ashley Mommen uit Zuid-Afrika. In het klassement heeft ze nu anderhalve minuut voorsprong... op de Italiaanse Cuderzo en de Duitse Claudia Heussler. En dan naar de mannen. Sebastian Gio. Ligt de peloton een beetje op schema? Ze liggen helemaal op schema, want we kregen ze juist van de Franse regie. Een mededeling dat als het in dit tempo doorgaat, als ze dit verschil blijven houden... of in ieder geval op deze manier blijven rijden, relatief gezien ten opzichte van de kopgroep... dat ze dan de kopgroep op 11 kilometer van de streep in Marseille te pakken hebben. Dat zou mooi zijn. Hey, dan een lekker band voor een van de mannen van Omega Pharma, de ploeg van Mark Cavendish. Komt natuurlijk nooit lekker uit in deze fase van de strijd. Want dat betekent toch dat ze eventjes moeten wachten op hem. Want ze zullen alle mannen nodig hebben straks tijdens die sprint... in. En Marseille als ze Mark Cavendish daar naar voren willen brengen. Er is één sprinter die in de problemen is geweest. Hij raakte op achterstand in de twee klimmetjes die we tot nu toe hebben gehad. Aardig trouwens nog om even te melden dat Thomas de daar beide keren als eerste bovenkwam. Maar Nasser Bouhani. Voormalig Frans kampioen, tot aan uh, afgelopen juni was hij dat nog. Maar inmiddels is hij uit die trui gereden door uh, Vichaux. zijn landgenoot. Maar Bouhanni raakte op achterstand, kan niet zo goed klimmen en uh, kwam dus niet mee met het peloton. Maar hij heeft inmiddels het gat wel dicht gereden, heeft een tijdje tussen de auto's gereden. En heeft nu aansluiting gekregen bij het peloton. Want hem kunnen we toch altijd wel meerekenen als het op een echte sprint aankomt. Samen met Greipel, Boris Hagen misschien wel, Sagan, Christophe Cavendish, Gos, D. Egenkoop, Kittel, misschien wel Boy van Poppels zou toch mooi zijn. Dat soort mannen die gaan we straks zeker zien in de finale van deze etappe. Voorlopig dus gaat het allemaal volgens schema. 8 minuten 31 is het verschil met nog 94 kilometer te koersen. Het is wel het langzaamste schema natuurlijk. Volgens het langzaamste schema gaat het dus met deze etappe... de eerste rit in lijn op Franse bodem. Tenminste, het Franse vasteland moeten we natuurlijk zeggen... na de ploegentijdrit van gisteren. En een ja, zo rit door zo'n nu en dan wat dun bevolkt gebied. Zoals dus nu eigenlijk wel sprake van is met rechts... Een heuvel van ons met erop van die mooie rotswanden weer. En links stroomt een kabbelend riviertje. Doet het eigenlijk net zo rustig aan als de renners in de kopgroep. Alhoewel, alhoewel ze hebben het allemaal toch wel de handen onder in de beugel. Hoor. Het is niet zo'n groep die het zeg maar eerst rustig aandoet... totdat het peloton de jacht echt los gaat laten. En dat ze dan in de kopgroep ook in één keer... 5 à 10 kilometer per uur, bij wijze van spreken, sneller gaan rijden. Dat het kat- en muisspel echt gaat beginnen. Nee, de hele dag rijden ze er echt wel voor. In de eerste kilometers, de eerste 50, 60 kilometer moest dat ook wel. Want toen reden we door wat meer open gebied heen. En daar stond de wind echt vol op kop. Maar nu ook nog steeds, nu ze toch zijn uur nog wel redelijk in de beschutting rijden... is het allemaal handen onder in de beugel. Ook bij Thomas de Gent. Hij rijdt op dit moment in het laatste wiel. Net achter, ja, nu weer net, voor Lutsenko. Want hij heeft zich naar achter laten zakken. De wereldkampioen dus van vorig jaar bij de belofte. Een andere uit wereldkampioen wereldkampioen bij de belofte zit nu weer daarachter en dat is Romain Sicard. De Franse Basque dus. Een groot talent werd hij altijd uh, genoemd toen hij, toen hij bij de belofte reed. Won ook de ronde van de toekomst in hetzelfde jaar namelijk 2009 toen hij wereldkampioen werd in Mendricio bij de onder 23 categorie. Maar sinds die prof is heeft hij niet meer gewonnen en is hij is toch eigenlijk een beetje blijven hangen. Sterker nog die wereldtitel is de laatste overwinning uit de carrière voorlopig van die Romain Sicard. Wellicht vandaag een nieuwe kans, alhoewel, alhoewel, het blijft discussiëren. Gaan ze echt een kans maken of wordt het toch een massasprint? Want Marseille is nog altijd ver weg. We zijn bijna in Brignol. En als we daar zijn, hebben we nog 88,5 kilometer te rijden. Dus dat is nog wel een uur of twee. En hoe houdt de knie van Juan Martin Del Potro op Wimbledon, Marcella? Nou ja, Het lijkt steeds beter te gaan, want hij komt nu op het eerste breakpoint in de tweede set. Op de service van Ferrer het staat vier gelijk. Eerste set 6-2 voor Del Potro. Ferrer serveert. Service over het algemeen niet heel erg wapen. Deze eerste service is goed en een smash erachteraan. Ja, het was een poging tot service volley van David Ferrer. Dat is dan ook de allereerste keer in de wedstrijd. Dan werkt dat breakpoint dus heel knap weg. Een beetje verrassend. Goede service was het. Naar de backhand van Del Potro. Die kon er niet veel doen. En dus werkt Ferrer dat punt weg. Uh, Djokovic ondertussen een break achter. Aan het begin van de tweede set leverde die onmiddellijk uh, zijn service in. Op love, notabene. Staat nu 2-0 achter. En daar is een breakpoint uh, voor Berdy om op 3-0 te komen zelfs. Dus uh, Djokovic even de concentratie verloren aan het begin van de tweede set. Na de setwinst met 7-6. Uh, Ferrer nu op uh, voordeel. Uh, kijken of hij op uh, 5-4 kan komen. Hij blijft aardig bij. Ja, soms zeggen ze wel eens over de Spanje. Dit is een diesel. Hij moet in een zijn ritme komen. Hij kan uh, lopen tot hij een onzweegt. Hij kan uren en uren doorgaan. Vijf sets lang. Dus uh, wie weet komt er nog wat. Mooi punt uh, hier van uh, Del Potro. Die vuurkracht weer met de voorhand cross. Hoe vaak hebben we die al niet gezien in deze wedstrijd. En uh, zo is het weer veertig gelijk. Het hangt er dus om aan het eind van de tweede set. De nee. laatste kansen voor uh, Ferrer om er nog wat van te maken. Want twee sets tegen nul zal hij toch niet achter willen komen. 6-2 Del Potro. Vier gelijk tweede set Moment, you can get out of you too. Dit is radio 1. Half 4 geweest, hier is Mark Visser met het nieuws. Koning Albert van België houdt om 6 uur een belangrijke televisietoespraak. Over de inhoud wordt de hele middag al gesproken door het Belgische kabinet. In Belgische media wordt er over een troonswisseling gesproken. De 53-jarige Prins Filip is de troonopvolger. Dan ons eigen koningshuis. Prinses Beatrix verhuist eind dit jaar... of begin volgend jaar naar kasteel Drakenstein in Lage Vuurse, dat heeft de RVD bekendgemaakt. Als haar intrek heeft genomen verhuizen koning Willem-Alexander... en zijn gezin naar paleis Huis ten Bosch. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Het kasteel wordt eerst gerenoveerd. De politie heeft de afgelopen 17 maanden ruim 1200 verkeersboetes gecorrigeerd... vanwege fouten in het trajectcontrolesysteem, schrijft de minister opstelt aan de Tweede Kamer. Volgens de minister lag de oorzaak van de meeste fouten buiten het systeem zelf. Als voorbeeld noemt hij een kenteken dat gelezen werd... terwijl de auto op een takelwagen of autoambulance stond. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En er is ook verkeersinformatie. René Passet. Dione, nieuws uit Limburg, want daar is de A67 dicht. De weg Venlo-Duitsland in beide richtingen. Er zat een tankwagen geladen met gevaarlijke stoffen. En dan uh, hebben ze daar het protocol grip 1 uit de kast gehaald. En dat betekent uh, alle toeters en bellen. En voorlopig moet het verkeer dus via een andere grensovergang van of naar Duitsland. Voor de rest is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. Een handvol files bij Rotterdam. Op de A15 Rotterdam-Europort is een vrachtwagen stilgevallen bij Rotterdam-Charloes. Drie kilometer file levert dat op. De rechte is namelijk dicht. En een korte file op de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum, twee kilometer. Radio En dan gaan we snel naar Marcella Mesker op Wimbledon. Is er een setpoint bij Del Potro verder? Ja, en Del Potro heeft het setpoint gemaakt. Hij brak de negende game in de tweede set. De service van Ferrer kwam op 5-4. En serveerde de tweede set zo even comfortabel uit. En dat betekent dat Del Potro in dit toernooi nog steeds geen set heeft verloren. Als een wedstrijden zonder setverlies gewonnen 14 sets op rij. Het is ongelooflijk, want bewegen doet hij steeds beter in de wedstrijd. Maar je ziet dat hij zijn linkerknie ontziet. En toch leidt hij met 6-2 en 6 4 4, 2 sets tegen 0 dus tegen de Spanjaard. Het is ongelooflijk goed wat hij laat zien hier. Tour -Piste. <z Konsens> dans tes yeux, j'ai lu un jour. Si tu me regardes, garde-moi. Je t'ai juré, grand amour. Alors abandonne dans toi.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 Tout doucement, avec le temps et les serments autour. <musique> cœur à cœur, main dans la main, nous traversons la vie à grands pas de géants. Belle, ça n'est pas malin. Quelques pas encore et nous aurons 100 ans. Belle, ça ne tue pas de tue.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 hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen... en is daarmee de meest succesvolle Belgische artiest aller tijden. En vandaag de tourartiest Adamo. Dit was Petit Bonheur. Nog ongeveer 85 kilometer te gaan in de vijfde etappe Geolippus en Sebastian Timmermans. Sebastian, waar rijden? Wij zitten achter de kopgroep en ik kijk naar die Romessica. waar ik net wat over vertelde. En we moeten heel eventjes een beetje in de remmen. Want de weg, twee banen breed, op dit punt waar we nu rijden gaat versmald worden. Dat wordt tegenwoordig altijd heel netjes aangegeven met van die gele borden. En dan zien we daar een zwarte pijl op. En dan zien we eigenlijk twee lijnen die overgaan in één lijn. Nou, en dit is inderdaad ook wel behoorlijk smal. We zijn in Brignol, een prachtig oud stadje. Bekend trouwens vanwege het mineraal bauxiet. Dat hier in de 19e eeuw werd gewonnen. Daar zijn ze mee gestopt in 1991. En gisteren toen las ik erover dat sindsdien heel veel mensen eigenlijk vertrokken zijn uit Brignol. Maar ze zijn vandaag allemaal weer teruggekeerd hoor. Voor de doorkomst van de Ronde van Frankrijk. Want wat is het druk? Heel erg druk. En, uh, veel mensen staan te kijken naar de doorkomst van de kopgroep. Die nog een voorsprong heeft van 8 minuten en 5 seconden op het peloton. En je kunt ook wel merken dat we in een streek beginnen te komen. ...waar veel Nederlanders de vakantie doorbrengen. Want we hebben er al behoorlijk wat rood, wit, blauw... ...langs de kant van de weg gezien. Net trouwens als de Belgische vlag. Ook veel Belgische supporters aanwezig. En die hebben een mooie dag uitgekozen. Want die kijken dus naar Thomas de Gent. Maar hij is ook al een heel klein beetje van ons... ...wat hij rijdt in voor een Nederlandse ploeg... ...voor vakantielei DCM. Anthony de Laplace zit dus ook in de kopgroep. Net als die Romersicaar, als Lutsenko, als Reza... ...en als de kleine... De kleine Yukia Arashiro. Die kan zich lekker verstoppen op momenten zoals nu. Want we hebben Brignol weer achter ons gelaten. En rijden we weer wat meer in een open vlakte. En dat betekent dat de wind weer wat harder voelbaar is. En die komt hier ook weer nadelig vanaf de rechterkant rechts voor. Dat is de kant waar de wind vandaan komt. En dus kruipt Arashiro lekker weg achter zijn medevluchters. Kopgroep heeft dus Brignol verlaten. Peloton Gio zal Brignol zo'n beetje binnenrijden. Ja, die zien zo meteen. Uh... Het plaatsnaambordje En je weet hè, renners worden altijd een beetje nerveus als ze plaatsnaambordjes zien. Want dan willen ze sprinten. Nou, dat zal het peloton nu niet doen. Maar in 2009, toen was het de aankomstplaats van de tweede etappe in de Tour. Dat was de Tour die in Monaco startte. Toen kregen we hier een massasprint. Gewonnen door Mark Cavendish. Voor Tyler Ferra, voor Roman Feu, Husoft, Arashiro. De man in de kopgroep, die werd daar vijfde. En dat geeft wel aan dat, nou ja, dat het een echte massasprint in ieder geval was daar. Dus gewonnen door Kevinis En wie weet, misschien kan hij het vandaag wel weer doen. Ik denk trouwens dat ze met name bij Orica, daar zijn ze sowieso bezig om dat tempo op te voeren. Om de gele trui te verdedigen. Maar ze gaan ook voor Matthew Goss straks in die finale. En de ploegleiding heeft al laten weten dat ze vanmorgen in de bus op weg naar de start dat ze hebben gesproken over de situatie dat het wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Dat Daryl Impey, die nummer 2 in het klassement, in dezelfde tijd dus als Simon Garrett dat hij wel eens de gele trui kon overnemen. En ze hebben besloten dat het niet uitmaakt wie van de twee er in de gele trui is. Gerens of Daryl Impy. Als die trui maar in de ploeg blijft. Dus dat betekent dat ze er gewoon vol voor gaan. En dat ze niet tegen Impy zeggen jij sprint niet mee. Want anders dan pak je die gele trui over. Kijk ook nog naar Nasser Bouhanni. De man die op achterstand reed. Inmiddels binnengekomen. Hem zullen we straks in de sprint zeker niet gaan zien. Want zijn ploegleiding heeft laten weten dat hij last heeft van zijn van zijn darmen, zijn spijsverteringsorgaan in ieder geval... ...en dat hij daardoor op achterstand is geraakt. Dat hij problemen heeft om erbij te komen. We rijden inderdaad nu door Brignol met het peloton. Prachtig stadje. En dan weten we dat zometeen de weg weer omhoog gaat. En dat we gaan beginnen aan de ene laatste klim van vandaag. De Côte de la Rocque Brussan. Van Brignol naar Londen. Als David Ferrer iets wil tegen Juan Martín del Potro... ...moet hij het nu gaan doen naar Marcella? Ja, maar het ziet er gewoon niet naar nou uit. Del Potro is de hele wedstrijd uh, al beter. Het staat nu weer 15.30 op de service van Ferrer... die hier goed uh, serveert en dan uh, het vervolg uh, af kan maken... met een uh, smash aan het net. Dus is het 30 gelijk. Maar het is uh, zwoegen voor hem in die service games. Hij krijgt uh, de hele wedstrijd uh, weinig kansen op de service van Del Potro. Nul uit twee breakpoints tot nu toe in de hele wedstrijd. heeft hem niet één keer kunnen breken. Del Potro heeft uh, de Spanjaard al uh, twee, drie keer kunnen breken. Drie keer uit... Acht uh, breekkansen. Dus uh, de Argentijn doet het wat dat betreft uh, veel beter. Um... Ja, ik zei het al, al eerder vandaag. Het is een pijnlijke kniebel, de Potro. Maar Ferrer, voorafgaand aan deze wedstrijd, had ook zo zijn pijntjes. Hij heeft een kwetsbare enkel. Is daar eerder doorheen gegaan. Hij heeft een kapotte teen. Daar hebben we hem in de wedstrijd tegen Dolgopolov last van zien hebben. En uh, nu is het uh, break. Nee, geen break. Het is uh, Ferrer die op uh, 2-1 komt. Uh, dus uh, heel fit zijn de mannen niet. Maar ze laten toch geweldig tennis zien. Dus je kunt je afvragen als ze alle twee top en top fit zouden zijn. Hoe goed was deze wedstrijd? De wedstrijd dan wel niet. Um, ondertussen op baan 1 is het 3 gelijk geworden in de tweede set. Het stond daar dus 3-0 voor Berdy. Twee breaks voorsprong en Djokovic maakt dat als hij zich even kwaad maakt, even schudt, even brult, is het weer 3 gelijk. Het is typisch uh, van de Servier die uh, altijd wat extra's heeft. Dat liet hij ook zien in de tiebreak van de eerste set. Die won hij en uh, nu dus uh, 3 gelijk bij die partij. Hier 2 sets tegen 0 voor Del Potro en 2-1 voor Ferrer in de derde set. Marcelle, zag ik het nou, goed, pikzwarte wolken? of Ja, maar de ik zon schijnt ook. Ogen. Ja, de zon schijnt ook. Dus uh, weerbericht is goed. Maar ja, daar kan altijd een buitje vallen. De zon is gaan schijnen. Dus uh, laten we hopen dat dat zo blijft. Oké, okay, ik zal geen paniek zaaien. Dankjewel, Marcelle. En nu de muziek. Gewoon echt radio -tour liedje Zoekmachine, madon. Het top 100 moment. Op nos.nl slash tour staan 100 historische tourfragmenten. U kunt stemmen op uw favoriet. En dat heeft ook Peter Winnen gedaan. En hij koos voor het fragment uit 1971. Met Merckx ging het niet de best. En die overtuiging gaf Kanya extra krachten. Op 80 kilometer van Bellet de aankomst, ging hij alleen. Zijn voorsprong aan de finish bedroeg 8 minuten 42 op Eddy Merckx. En toen het drama, dat het antwoord op de vraag of Merckx de ronde nog kon winnen, met een harde klap vernielde. Het gootwater donderde en bliksemde. Het was gevaarlijk in de afdaling van de Colt de Merks Merckx ging tot de aanval over om zijn meer dan 7 minuten achterstand goed te maken. Ocania verdedigde zich. Helaas, hij miste een bocht. Even later reed ook Augustinho nog op de ongelukkige Spanjaard in. De ronde was nu definitief afgelopen. De vraag of Merx Ocania nog zou overwonnen hebben, zonder die val blijft. Ja, een val in de afdaling van de Col de Monde. En daardoor verliet gele truidrager Luis Ocagna de Tour in 1971... gekozen door Peter Winnen. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik dacht, als ik Peter Winnen aan de telefoon krijg... en hij mag zo'n fragment kiezen... dan wordt dat vast iets wat te maken heeft met de Alpe <tieft> uh, nou ja, dus er stonden er inderdaad een aantal tussen om um, um, uit te kiezen. Maar ik vond dit wel een, um, een aansprekend uh, moment uit die uh, toegeschiedenis. Um, <tieft> dat ik in die tijd uh, zelf nog een jongetje was van 13. Ja. En op um, dat moment uh, kon ik het, het, to de toer toch wel vrij intensief te, te volgen... En uh, ja, die Tour van 71, die was uh, ja, ongelooflijk dramatisch. Uh, ja, De geve truidrager die valt eruit, door een aanval van Merckx, uh, notabene in de afzink. Uh, dus dit, dit had voor mij allemaal te maken met uh, gevechten tussen grootheden. Ja. Zoals je ze eigenlijk tegenwoordig maar zelden ziet. Er uh, uh, was eerder in die Tour, was er... Uh, in de, in de etappe naar uh, Marseille was er ook al een gigantische aanval van, uh, van Merckx op Ocania. Die, uh, die laatst mislukte, maar dat, dat, dat resulteerde wel in een etappe. Uh, waarbij de kreurs ongeveer twee uur voor het, het snelste tijdschema aankwamen, weet je wel. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat waren toch echt heroïsche gevechten. Is dat ook, uh, wat je zegt, je was 13 jaar. Uh, is dat ook uh, een moment dat je toen dacht. Oh, dit wil ik ook? Ja, ja, precies. Dat is, is ongelooflijk cliché Want elke kreur die, uh, die heeft op zo'n moment uit zijn uh, jeugd... waarin, als het ware, in het kwartje valt. Ja. En uh, ja, dit, dat was ongeveer in die tijd dat, uh, dat ik inderdaad uh, zei... van ja, dat, dat, uh, dat wil ik ook. En sterker nog, dat moet ik ook. Ja. En wat sprak je dan het meest aan? Is het die heroïek? Ja, ik denk het wel. Ja, dat heb je met, uh, met, met die jonge knullen... Die, die, die dromen ervan om, om om later zelf ook nog, nog eens de held uh, uit te hangen. En, en zelfs zo'n zo, zo val van Okanja, dat is op een bepaalde manier nog een voorbeeld. Want daar zou je niet tegenop zien om, om zelf op, op zo'n manier uit een toer te vallen. Ja. ja, nou het was niet zo heel gek geweest hoor, als, als, als je voor Abdues had gekozen, hè? Want, want je moment kwam nog. Um, ja, ja, goed, dat, dat moest zich allemaal gebeuren toen. Ja, ja, ja. ja. Maar daar, daar is het dus eigenlijk ontstaan in 1971. Ja, in die, in die periode toch. Het was ook die tijd dat we hier in het dorp met, met al die schooljongens van die ja, onderlinge koersjes uh, reden en uh, uitvochten tijdens de Tour. Dus we reden ook zo ongeveer 21 etappen zo. Ja. <laughs> en dat was niet gezeverd met, met, met valpartijen en al uh, erin. Maar als je, als je terugkijkt, want dit is dan een moment waarop je dacht... nou, dit wil ik ook of dit moet ik ook, hè? Uh, maar wat is nou, als je aan, aan je eigen carrière denkt, het, het mooiste? Is dat wel abduus? Ja, ja, toch wel die eerste keer, denk ik. Um, het was, uh, ja, nota bene in mijn allereerste tour... die ook per definitie, en dat is ook heel clichématig... Um, uh, ja, de allermooiste is... Ja omdat je nog geen, geen, ja, helemaal niks uh, weet van, van, van zijn toe En je weet niet of, dat je, m, uh, ja, of dat je drie weken op fiets kunt blijven zitten. Um, nou, ja, goed, het rare was dat ik juist na twee weken erg goed begon te rijden. En uh, ja, dat was eigenlijk net op tijd. Toen kwamen de alpen. eraan. En <laughs> ja, voor dit jaar zit hij er twee keer in, hè? In één etappe. Kijk je daarna uit? Ja, ik denk wel dat dat een um, redelijke spektakeletappe wordt omdat ze ook nog eens uh, die afdaling gaan rijden hè? Van, van de Kolosse Ren, uh, ja, er zijn al wat protesten op uh, geweest dat het te gevaarlijk zou zijn en te technisch uh, en dergelijke. Maar ja, dit, dit is echt zo'n rit uh, waarin er ook op een ouderwetse manier zijn een in afdaling aangevallen zou kunnen worden. Ja. Maar ik heb wel het idee dat de huidige generatie coureurs die houdt niet zo van, uh, van aanvallen. Het is toch erg berekenend, allemaal. En uh, vrij steriel. Ja, misschien kan je er nu nog niet zo heel veel van zeggen. Maar, maar ja, op wie zet je je geld? Uh, winst op de Oude Oes? Uh, ja, dan, dan gaat het toch naar die Engelsman. Naar uh, Froome. Ja. Uh, ja, dat is toch een van de weinigen die uh, ja, bezig op zijn zadel durft te komen. Uh, Kantendoor kom hebben we dan natuurlijk ook nog, maar ik vrees dat hij iets te kort. Uh, ja, goed, dat is allemaal een kijkerij. En ze moeten voorlopig uh, eerst maar eens op, op die fiets uh, blijven zitten. Goed, nou daar uh, gaan we voorlopig naar kijken. Uh, nog 74,9 uh, kilometer. Dat is even om helemaal bij te zijn. In deze etappe in ieder geval. Peter Winnen, hartelijk dank voor jouw moment. Het moment ja. uit 1971. Dank je hoor voor het eerst sinds een uh, dopingbekentenis bij Oprah Winfrey... gaat Lance Armstrong weer meedoen aan een wielerwedstrijd. De 41-jarige Texaan start op 21 juli... in een meerdaagse koers voor amateurs door Iowa. Armstrong werd uh, vorig jaar ontmaskerd als dopingzondaar moest onder meer zijn zeven eindsegers in de Tour de France inleveren. De Amerikaan deed in 2006 voor het eerst mee... aan uh, de Register Annual Great Bicycle Ride Across Iowa... Zo heet de wedstrijd officieel. Kankerpatiënten uit Iowa haalden de gevallen wielerheld onlangs over... om opnieuw aan de start te verschijnen. Gaat dus gebeuren op 21 juli. Nou, naar de renners die op dit moment op de fiets zitten. Ik zei het, 74 kilometer nog. Gio, hoe is het? We hebben in elk geval de doorkomst gehad van uh, de kopgroep... op het uh, ene laatste klimmetje van vandaag. De Côte de la Rocque-Brusanne. Thomas de Gent deed niet eens moeite om mee te gaan met uh, Arashiro. Yukiya Arashiro, de Japanner in uh, Franse dienst. En die pakt dus het puntje dat te verdienen is voor het bergklassement. Maar het gaat natuurlijk nergens om wat dit soort klimmetjes... Ja, ze doen er niet toe als je voor de bolletjestrui wil gaan. Ik kijk ook naar uh, renners die op achterstand uh, rijden. We zagen zojuist uh, dat er materiaal problemen waren voor Andreas Kleuden hij heeft nu ook een verband om zijn linker elleboog. Ik weet niet of die nu net gevallen is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gezien dat hij dat uh, die blijft dat dat grote verband op zijn elleboog dat hij dat al eerder uh, droeg na de valpartij uh, in de eerste etappe. En nee, nu zie ik ook Ayman Zubeldia. Die twee die zijn echt gevallen. We zagen ze juist wel aan de kant staan, maar dachten toen dat het materiaalproblemen waren, maar ze zijn duidelijk uh, gevallen met zijn tweeën Zubeldia en Kleuden. En ze krijgen dan meteen Jens Vogt bij zich. De trouwe maat, de trouwe knecht, de oude renner ook. De oudste renner van het peloton. En als ik renner zou zijn en ik zou op achterstand raken... dan zou ik niets liever willen dan dat Vogt even bij me kwam. En dan voor me ging rijden om me terug te brengen naar het peloton. Dat doet hij ook met deze twee mannen. Want wat is dat? Een ongelooflijke tempo-beul. Over tempo-beulen gesproken trouwens. Gisteren dat Orica, dat heeft in de finale zo verschrikkelijk hard gereden... in de laatste kilometer, dankzij Sven. Tuft ooit tweede op de wereldkampioenschappen tijdrijden. En de, die man heeft zo verschrikkelijk hard gereden. Het ging op een gegeven moment 66, 67 kilometer per uur. Volgens de ploeg. En dat verklaart waarom ze op het laatste moment. toch nog een seconde sneller bleken. dan de ploeg van Tony Matt. en Nicky Terpstra, Mark Cavendish, onder andere. Maar goed, we kijken weer naar die drie die inmiddels aansluiting gaan krijgen bij dat peloton. Ze komen er weer bij. En dat betekent dat de twee gekwetsten. licht gekwetst trouwens, maar allebei wel aan aan dezelfde kant, allebei aan dezelfde elleboog. Zoebel, Dia en uh, Kleuden dat die weer aansluiting krijgen bij het peloton. En dan kunnen ze daar weer meedoen aan die achtervolging. 7 minuten 29 is het nog. Tempo wordt gemaakt door Johannes Vreulinger van Algo Shimano Sebas. 72 kilometer tot aan de streep. Heel langzaam maar zeker komen ze dus dichterbij. Het rekenen, rekenen, rekenen is dus alweer begonnen in het peloton. En uh, ja, wij hebben er maar eens even een biertje op gezet. Mijn motaar, René Buikers en ik. Wat gaat het nou worden? Volgens hem wordt het een, uh, gaat deze vlucht het redden. Volgens mij wordt het een massasprint. We gaan later vanmiddag, uh, ja dan is het eigenlijk al bijna avond. Gaan we zien wie er gelijk krijgt. Terwijl er nu een vrouw met een klein kindje zo'n beetje half op de weg staat om te zwaaien naar de cameramotor en naar de renners. Doe dat nou toch niet? Zoek nou gewoon de kant op. Zo, zo nu en dan zie je weer levensgevaarlijke situaties achter de kopgroep. De kopgroep die er nog altijd is. Arangiro, Reza, Lutsenko, Sika, de Gent en de Laplace. Maar ze moeten nog wel een eind hoor. Nog zo'n 72 kilometer tot dan, aan de finish. Dan in dit uur nog heel kort even een round-upje van Wimbledon. Marcella. Ja, het is twee sets tegen nul voor Novak Djokovic. Won de tweede set tegen Thomas Berdy met 6-4. Del Potro leidt al met twee sets tegen nul. Gelijk opgaande strijd in de tweede set. Het is daar drie gelijk. Dankjewel, Marcella. We blijven Wimbledon volgen. En natuurlijk de vijfde etappe in de Tour met Jurgen en Bart straks. bientôt avec Radio tour de France. De gaat plaatsmaken voor de prologue.